Uur. Dit is Eewout Jong met het NOS-journaal. Opticiërs verwachten dat de omzet voorlopig laag blijft. Het moederbedrijf van Pearl Iwish, het Nederlandse Grand Vision, schat dat de omzet in april zo'n 80% lager was dan een jaar geleden. Ruim de helft van de brillenwinkels is dicht vanwege de coronamaatregelen. Om toch metingen te kunnen doen zijn er schermen in de winkels geplaatst en krijgen medewerkers mondkapjes en handschoenen. Online wordt er wel meer verkocht, zegt Grand Vision, vooral contactlenzen. De online omzet steeg met 85 Een Britse corona-app wordt vandaag voor het eerst getest door een groep gebruikers. Zorgmedewerkers en ambtenaren op het Zuid-Engelse eiland White kunnen de app nu downloaden, meldt de BBC. Na een coronabesmetting moet de app snel informatie geven over mensen die in de buurt zijn geweest en daarmee ook risico lopen. Ook de Nederlandse regering wil gebruik maken van een corona-app. Aanvankelijk moesten ontwerpers plannen daarvoor indienen. Na kritiek van experts in de Tweede Kamer over de privacybescherming besloot minister De Jonge om de app zelf te laten bouwen. Maandag gaan de basisscholen en kinderdagverblijven weer open, maar de GGD's weten nog niet hoe ze dan veel meer contactonderzoek moeten gaan doen. Zulk onderzoek moet duidelijk maken met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Uit rondvraag van de NOS onder alle 24 GGD-regio's blijkt dat ze wachten op een landelijk plan voor het contactonderzoek. En de scholen in Spanje kunnen nog lang niet open, zegt de regering. Na de zomervakantie kunnen ze misschien met halve klassen weer aan de slag. De rest van de leerlingen moet dan nog thuisonderwijs krijgen. En dat blijft volgens de Spaanse regering zo tot er een vaccin of medicijn is tegen corona.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 When man will live in dignity, that's when we will Yeah. ...kom terug bij het tweede uur bij ZFM Radio. We begonnen het tweede uur met een opname van Diane Taylor... ...live met Oliver Jones aan de piano en het Faith Chorale uh, Ze zongen de Hymn to Freedom. Ik dacht op deze dag wel een juist nummer om het tweede uur mee te beginnen... Oscar Peterson heeft het nummer geschreven en het was in die tijd bedoeld voor uh, de Freedom Movement uh, van Dr. Martin Luther King. Maar ik vind dat het ook op een dag als vandaag heel goed toepasbaar is op de bevrijding die we vandaag vieren. Dan gaan we door met net King Cole, een van de topzangers uit de Verenigde Staten, prachtige warme stem. We gaan luisteren naar de Frim Fram Sauce. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes, I'm never satisfied. I want the frim-fram sauce with the oars and fay, With shafafa on the side I don't want pork chops and bacon That won't awaken my appetite inside I want the frim-fram sauce with the oars and fay, With shafafa On the side A fella really got to eat And a fella should eat right Five will get you ten I'm gonna feed myself right tonight I don't want fish cakes and rye bread You heard what I said Waiter, please serve mine fried. I want the frim-fram sauce With the awesome fake With Shafafa on the side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 me water en dat was de mooie donkere stem van Net King Cole Vanochtend werd uh, op tv ZFM een interview uitgezonden... van collega Ben Zonneveld met onze burgemeester David Molenburg. Voor degenen die het toen gemist hebben... kunnen we er nu nog een keer naar luisteren. 75 jaar bevrijding. We zijn hier bij de burgemeester op visite in zijn werkkamer. Burgemeester, we hebben vandaag met de Zandvoortse veteranen gesproken... Um, hoe heb je dat even Nou, ik vind dat zeer inspirerend en dat zeg ik omdat ik vind dat we in Nederland nog wel eens te weinig waardering hebben voor het enorme werk wat mensen uit ons land op missies hebben gedaan en doen in verre buitenlanden. Want dat werk vindt ver weg plaats en je leest erover in de krant, maar juist door met veteranen te praten en te horen wat er... Nou, ik zal maar zeggen, echt op die missies allemaal gebeurt, eh, wordt dat heel erg levend. En ik vind dat we daar veel meer waardering voor mogen hebben in ons land. We hebben gevraagd uh, wat is bevrijding en uh, wat is vrijheid voor, voor de veteranen. Wat is het voor u? Nou, voor mij hangt dat heel nauw samen met het feit dat uh, ik um, ongelooflijk blij ben dat ik in een land leef waar uh, we kunnen uh, vinden, uh, denken en zeggen wat we willen. Um, mijn ouders hebben de oorlog heel bewust mee, meegemaakt. Um, uh, ja, en die konden echt verhalen wat het betekent om onder een dictatuur te leven. Um, dus het geldt voor mij heel erg dat ik echt in een vrije samenleving leef. waar ook een overheid met respect um, um, ja, met, uh, met de inwoners omgaat. U heeft als uh, bestuurder in, uh, in, in diverse plaatsen gewerkt. Um, ik hoorde laatst een stukje over Den Haag. Heeft u daar ook bevrijding gevierd? En, en zo ja. Wat was, was dat, wat was daar leuk aan? Nou, het aardige is, ik heb op verschillende plekken in mijn leven uh, uh, uh, in Nederland gewoond. Um, en ja, en ook buiten de Randstad. En als je in de Randstad woont, dan kijk je met een bepaalde blik naar, naar de wereld. Um, maar ik heb ook een tijdje in zuid vlaanderen in Terneuzen gewerkt. En daar is voor mij pas gaan leven de slag bij de schelde. Want een zeer bepalend deel van de Nederlandse geschiedenis is in de oorlog. En waar je eigenlijk, als je in dit deel van Nederland woont, weinig van, van meekrijgt... Maar wat daar veel meer op het netvlies staat. Dus ja, juist dat verruimen van mijn blik uh, en ook de beleving die daar van de oorlog was met, met uh, ja, toch een andere blik op, uh, op zaken. Dat, uh, dat heb ik wel heel uh, uh, inspirerend gevoeld. U bent een, uh, een fan van bevrijdingskop in De Hout. afgelopen jaren bent u daar geweest. Uh, wat vindt u daar leuk aan? Nou ja, ik, ik, moet zeggen dat ik uh, kan zeggen dat ik bij een van de allereerste versies van bevrijdingspop was. En toen was ik vrij jong, ik denk een jaar of 14, 15. Uh, en altijd wel geprobeerd heb waar ik ook woonde om, uh, om terug te gaan. Uh, ja, ik vind het altijd een heel mooi festival, omdat uh, muziek waar ik heel erg van hou, hand in hand gaat met het beleven van de vrijheid. En zeker in de jaren dat mijn kinderen meegingen en dat je dan uh, met zo'n klein mannetje op je schouders uh, naar Ben staat te kijken. Uh, ja, uh, dat waren wel mijn mooiste herinneringen. Goed, helaas is het dit jaar dus geen bevrijdingspop. Dat dus vinden een heleboel Zandvoortse jongeren en regiojongeren jammer. Uh, voor u apart niets te doen eigenlijk in het Zandvoortse. Hoe gaat u bevrijding vieren? Nou, ik heb sowieso uh, uh, uh, de gedachte om uh, een aantal mensen uit Zandvoort telefonisch te spreken en te benaderen. Dat doe ik sowieso op dit moment uh, veel, omdat ik natuurlijk heel, ook bij oudere mensen niet zo makkelijk langs kan gaan dus dat wil ik in ieder geval die dag doen um, en ik zal daar ook met uh, met mijn uh, gezin en ook met mijn schoonouders die nog leven en uh, ja die oorlogskinderen zijn zal ik ook uh, die dag nog um, ja stilstaan bij uh, bij 75 jaar bevrijding hebben we met met elkaar afgesproken ik dank u hartelijk voor het gesprek en voor de ophartigheid. dank u wel graag gedaan Als de avond daalt, de dag verdwijnt, het zonnetje slapen gaat, de stilte van de nacht verschijnt en het klokje weinig slaat. Dan is weer het uur gekomen De tijd om van liefde te dromen Dan wordt weer het lied van de sterren gehoord Een lied dat ons allen bekoort Als sterren flonkeren Aan de hemel staan En het maan. Schijnt met gulle Is heel de natuur in het nachtelijk uur slechts liefde? Hecht niemand op aarde enige waarde aan de dag? Men ziet slechts sterren flonkerend aan de hemel. Aan. En overal klinkt hetzelfde lied. Dan hoort men heel zacht, wel trust en goede nacht, nog even een kus voor het slapen gaan, als sterren aan de heen. Waar de dag men ziet, slechts sterren flankerend aan de hemel staan, en overal slijt hetzelfde lied. Dan hoort men heel zacht: wel terug, nacht, nacht, nog even een kus. Voor het slapen gaan als sterren na 75 jaar klinkt dit soort muziek natuurlijk in onze oren wel wat oudbollig. Maar vlak na de bevrijding waren dit immens populaire nummers met immens populaire orkesten. En de opnames op de 75 toeren platen die vlogen de platenhandel uit. U luisterde naar het orkest van Boyd Bachman. Boyd Bachman, geboren in Denemarken, genaturaliseerd in Tot Nederlander met het nummer als sterrenflonkerend aan de hemel staan. Iemand die vanaf de 40e jaren ook al zeer actief was... en dat jarenlang is blijven doen... is onze Nederlandse pianiste en zangeres Pia Beck. En we gaan luisteren naar Pia Beck met Haven't Got a Worry. The future, my fortune tells. Feel so free, I'll never be the same. Beck met haar kenmerkende stemgeluid. Tijd voor wat instrumentaals. En na dit nummer haal ik Ben Zonneveld even in de uitzending, zoals ik dat iedere dag in het tweede uur duur doe. We gaan luisteren naar een instrumentaal nummer van The White Cliffs of Dover door Papa Boos Viking Jazz Band. Dat was Papa Bruce Viking Jazzband met de White Cliffs of Dover. Dan heb ik inmiddels Ben Zonneveld uh, aan de lijn. Goedemorgen Ben. Goedemorgen Jaap. Nou, dat waren drukke dagen denk ik, uh, hè, binnen ZFM. Ja ja, ja, ja. Het waren zeker drukke dagen en uh, het resultaat mag er dan ook wel zijn. We hebben uh, natuurlijk vanaf vorige week donderdag zijn. We begonnen met opnames uh, voor herdenking. Uh, bij het monument, uh, we zijn uh, in gesprek geweest met een aantal veteranen en daar kom ik zo op terug. Uh, daarna zijn we nog, natuurlijk ook nog bij het monument uh, geweest uh, voor de gevallen zes in Zandvoort. En de eerste keer was het dan bij het Joods monument. We hebben uh, opnames gemaakt met de burgemeester in zijn werkkamer en noem het maar op. Dus er zijn uh, toch wel drie, vier drukke dagen geweest. En niet te vergeten is er natuurlijk uh, door de montageploeg van alles geknipt, geplakt en uh, vervolgens twee mooie uitzendingen van gemaakt. Ja, dan zie je toch maar weer het uh, belang van uh, lokale radio en tv om uh, ook te, duidelijk aan de bewoners te maken wat er in het uh, dorp hier allemaal speelt. Nou, ik denk dat het zeker belangrijk is en uh, daar mag CFM best wel uh, trots op zijn dat het dus toch zo ineens gaat gebeuren. Dat uh, de handen ineens geslagen worden en met, met een mini-ploeg uh, toch uh, twee keurige tv-uitzendingen uh, gemaakt worden. En daar, uh, ja, daar ben ik wel voor. Heb je ook nog gisteren naar de Dammen gekeken? Ja. Wat een goed, prachtige speech van onze koning, hè? dat ja, was heel indrukwekkend. en uh, Vooral de, de, de, de stilte en, uh, en, en de aanwezigheid van maar een paar mensen op dat, uh, op dat grote plein. Uh, ja, ik, vond, ik vond het wel mooi om te zien. Vind ik wel leuk om te luisteren trouwens. ja Ik was er ook diep van onder de indruk. Zeg ben, ja. op deze bevrijdingsdag, wie krijgt van jou de groeten? Nou ja, dat duidde ik net al een beetje aan. Ik uh, doe de groeten aan alle Zandvoortse veteranen die... Uh, uh, dat is een, een, een wijde weid, grote groep waarvan nog oorlogsveteranen rondlopen en naoorlogsveteranen... ...die natuurlijk uitgezonden zijn in, uh, in diverse missies, Libanon, Mali, uh, Kosovo, noem het maar op. En ook zij hebben gisteren nog een, een krant gelegd en dat hebben ze keurig disciplinair ook gedaan. Er was natuurlijk al enige vraag over, ja mag dat nog, kan dat nog... Het kan, het is ook gebeurd, op een zeer gepaste afstand. en uh, Ik heb net de fotoreportage gezien uh, van Irma. Die uh, staat op Veteranen Zandvoort. De Zandvoortse Veteranen op Facebook. Uh, dus nogmaals de groepte aan deze Veteranen. Ja, nou, daar kan ik me helemaal uh, bij aansluiten. Uh, een heel mooi uh, gebaar. Ben, ja. we spreken elkaar morgen weer. Bedankt. Ik spreek je morgen weer. Houdtie Bye. Weer.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 Wie is douche? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. En dat was zanger Marcel Tielemans... begeleid door de Ramblers met Wie is Loesje? Ook in de 40e jaren een mateloos populair nummer. Een echte hit in die tijd. Ja, de muzieksmaken verschilden wel van vandaag in de dag... Maar op een bevrijdingsdag laat ik u toch graag kennis maken met de smaak- en de muzieksoorten die toen echt populair waren. We vervolgen met de band van Kai Kaiser en het nummer On a Slow Boat to China. There is no verse to this song, cause I don't to wait a moment to to say that I'd love to get you on a slow boat to China all to myself alone get you and keep you in my arms way shore Out on the Friday Seven. So China. Weer tijd voor wat Nederlands. Ook weer zo'n typisch liedje uit uh, die tijd met een tekst. Ongelooflijk. Ik ben verliefd op een keukenmeid. Bestaat niet eens meer. Maar in die tijd wel. En Ari Valkhoff zingt erover. Hospitaal. Zij komt overheerlijk, dat vindt mij tevreden. Zij zorgt voor de vitamina ABC. Ik ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid. Ja, het is waar, ja het is waar, werkelijk ik waar. Het is een schat, het is een schat, het is een leuke meid. Ja, het is waar, ja het is waar, werkelijk waar. Van de het diner, dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee. Ik ben verliefd, ik ben verliefd op de keukenmeid Ja, het is waar, ja, het is waar, werkelijk waar. Ik heb in die ene week pas goed geleerd wat een vrijgezel toch eigenlijk ontbeert. Eigenhaard is groot, maar het is beslist een feit. Zo'n vrouwtje vind ik vast gezelligheid. Ik ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid. Ja, het is waar, ja, het is waar, werkelijk waar. Het is een schat, het is een schat, het is een leuke meid. Blauwe ogen en prachtig blond haar. is ben bij het van van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken, zo gezellig met z'n twee. Ik ben verliefd, ben verliefd op dit is wel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 Another shower stars into each life some rain must fall but too much is falling in mine into each life some rain must fall but too much too much is falling in mine.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 Folks can lose the blues in their hearts. But when I think of you, another shower starts. Into each light, some rain must fall. En dat waren de Inkspots en Ella Fitzgerald met Into Each Life, Some Rain Must Fall. Ik heb nu wat klaar liggen van het damesorkest Eter Charme. Ja, ja, ze wisten in die tijd wel mooie namen te verzinnen. En die spelen samen met het orkest van Boyd Bachman, waar ik al eerder wat van draaide. En... De zanger hier is Henk Dorel en het nummer luidt Door de Nacht klinkt een lied. De bomen zingen zacht een lied in de stille nacht. Ze hebben deze melodie en zachtjes zweeft het wijsje langs je heen de woorden van het lied ken jij alleen Pos. Maar iedereen vond dat mooi in die tijd. Ja, ik denk vandaag en de dag zou dat toch niet meer lukken. Uh, tijd voor een mooi nummer van een fantastische Amerikaanse zangeres. Diana Shore met Body and Soul. See you. En dat was Body and Soul van Diana Shore. Op een dag als vandaag moet het nummer We'll Meet Again natuurlijk niet ontbreken. Gisteren draaide ik het in de originele versie waar het wereldberoemd mee is geworden van Vera Lynn. We gaan nu luisteren naar een interpretatie van de Amerikaanse zangeres Peggy Lee. We'll Meet Again. Peggy Lee. De klok van 12 is bijna daar en dat betekent dat we aan het laatste nummer van deze twee bevrijdingsdaguren komen qua muziek dan. Ik wens u in ieder geval nog vandaag een prachtige zonnige bevrijdingsdag. De zon schijnt werkelijk heerlijk. Uh, lekker in de tuin of misschien toch uh, met gepaste afstand een wandelingetje of wat dan ook. Ik ga afsluiten met een nummer van Cor Bakker en Louis van Dijk. Begeleid door Frits Landersberg op vibrafoon. Edwin Corsilius op bas en Jeroen de Rijk percussie. Ik zie u graag morgen om tien uur weer. voor een gewone uitzending met muziek uit alle windstreken. En we gaan nu luisteren naar de interpretatie van Cor Bakker en Louis van Dijk. van Het Wilhelmus.